Je gaan naar spaartje ons en paar die sjept om verkeer. Maar aan alle zijden ze sluimer is. En dan benoemt zij uit, dan keek de zee eens ze hier zo fris. Ze plaatst de tilt bij brede zee, haar vaaier ook oh, om. Maar potsel roept ze gilt, de zee zit in mijn ogen, zand. En dat was Tante Leen met Zandvoort aan de zee. Nou, dat mag ik wel zeggen, want het is prachtig weer buiten. Het lijkt wel hoogzomer. Eh, boven de 25 graden is het. Bloedverziekendheid. En iedereen gaat naar Zandvoort aan de zee. De Zandvoortslaan, de zeeweg, het staat vol. Uh, onze zeer geachte buren uit het oosten die zijn ook massaal naar uh, Zandvoort gekomen gezellig, er wordt weer geld verdiend maar het is wel erg warm dit is het programma ZFM Oud Zandvoort van 12 tot 1 elke zaterdag en elke zaterdag hebben we een zeer interessante gast die iets vertelt over het verleden van Zandvoort uh, dit keer hebben wij een uh, heel bijzonder mens uh, in de studio zitten uh, ik ga u nog niet zeggen wie die man is het is een man uh, deze man die is uh, bekend in Zonvoort. Heel bekend mag ik wel zeggen. Als er uitzendingen zijn van de Wurf, dan, uh, of opvoering van toneelvoorstelling, dan is deze man altijd leidend. Hij houdt zich niet aan zijn tekst. Hij, afhankelijk van zijn stemming verzint hij er een paar pagina's bij of hij doet het iets anders dan de uh, souffleus had bedacht. Maar wij genieten ervan en we kijken naar hem van wat gaat hij nu eruit halen. Deze man is niet alleen actief in De Wurf, maar ook hij heeft de grootste verzameling Sieraden van Zandvoort. Oud Sieraden, weet alles over de kleding van vroeger. En daarnaast is hij ook nog een loper, een lopend gemak, een weekend zo 40 kilometer. Een uh, beroepswandelaar haast. Ik heb het over Bob Gansler. Welkom Bob. Welkom Pieter. We gaan, we gaan dus eventjes de historie in. Want uh, we hebben vroeger voor de oorlog heel veel smederijden gehad. Uh, en je noemde net uh, Verstegen, Jan en Jozef, uh, uh, firma Jacobs. Uh, uh, uh, uh, bij Verstegen werkte uh, Gerrit Loos en een Piet Blom. Hoe komt het dat je tegenwoordig bijna geen smederijen meer ziet? En vroeger waren er een heleboel. Uh, het woord smederij is natuurlijk al uh, iets... ...waar iets gemaakt wordt... ...en dat, is tegen... dat was vroeger handmatig allemaal... ...en tegenwoordig wordt dat fabrieksmatig allemaal gemaakt... ...om de kosten te drukken... ...en die hebben ook specialisatie gekregen in dat soort werk... ...er zijn een aantal bedrijven die zijn de constructiekant opgegaan... ...dat paarden... ...en wat je zegt ook onder andere veel smeedwerk... ...vanwege het hoefijzers en dergelijke en pasmaken ja Er is geen paardentractie meer. Tegenwoordig komt er bij zo'n mannetje een mannetje met een karretje en dan doet hij het in het stopcontact en dan wordt alles vanzelf warm en dan kan hij die paarden beslaan. Daar moet je me straks even vertellen hoe dat gaat. want Op afstand lijkt me het me zo zielig dat je een paar draadnagels door die hoefijzers in die benen van die paarden schiet... Uh... Uh, maar dat zal wel anders zijn. Uh, even, even terug, uh, ik heb een idee van een smid die staat voor een groot open vuur met een stuk staal in zijn handen en een zware voorhammer en gaat rammen. Uh, is dat beeld juist of niet? Dat op, op sommige beelden is dat natuurlijk juist, als je zware stukken ijzer hebt die vroeger uh, gesmeed moeten worden, als je er een dik uh, stuk hebt, laten we zeggen, van 25 in het vierkant. En jij moet daar een bled of een soort uh, pijl, zou je kunnen zeggen, aan de kop maken. Dan moet je het plat slaan. En dan doe je dat in het vuur. En dat deed je soms met twee of met drie man tegelijk. Eén hield het vast, en de andere, stond, en die andere twee of drie stonden te slaan op de maat. Op de maat? Op de maat, ja, want je kan niet alle, twee alle drie tegelijk een klap geven... ...want dan vliegen de vonken van je hamers af en het ijzer blijft natuurlijk dik. Jullie zongen daarbij of zo, op de maat? Nee, daar hebben we geen tijd voor om te zingen. Tellen? Het, uh, nee, ook niet. Op een gegeven moment zat er het ritme in. <laughs> daar uh, nou, werd dan niet bij gezongen, omdat je natuurlijk met vuur... ...en vooral als het heet is, dan zeggen ze wel eens... te vliegen de vonken af en als je nou met je mond open staat te zinken... ...dan vliegt zo'n vonk naar binnen of zo'n stukje ijzer... Dan is uh, alles van slag af. Dus het is gevaarlijk werk ook nog? Ja, het is in zekere zin uh, gevaarlijk dat je dus zoiets van brandwondjes en dergelijke over je ogen kon krijgen. Want vroeger had je natuurlijk niet zo'n beveiliging verplichte beveiliging als je het tegenwoordig hebt. En wat maakte je dan met, met, die, met de slaan met punten erop? Waarvoor was dat nodig? Uh, nou, voor uh, dit hangen sluitwerk noemde je dat uh, scharnieren. Uh, van, uh, we hebben bijvoorbeeld, mijn vader heeft uh, onder andere gemaakt het uh, hang- en sluitwerk voor de hekken van het circuit vroeger. Dat is dus na de oorlog toen daar dat circuit gebouwd is en die grote toegangshekken kwamen. Heeft hij daar dat hang- en sluitwerk voor gemaakt. Uh, de luikjes van de ramen van het raadhuis waar die schadieren op zitten. Ja. Dat is ook gedeeltelijk uh, door ons allemaal gesmeed. Dus kun... Wat oude waren kunstwerken. dus vooruit? kunstwerken. Nou nee, toen zag, zag je dat niet als kunstwerk. Tegenwoordig is dat een kunst geworden, omdat je zo weinig mensen die dat nog doen. Maar uh, tegenwoordig heb je daar een grote zware automatische hamer op. Je houdt je stuk ijzer vast als het gloeiend deed, laat je die hamer maar steeds neerklappen. Kreeg je nooit verbrande handen? Nou ja, daar wend je natuurlijk aan. Je kreeg heel op je handen. Hè? Je kreeg heel want je had eigenlijk geen handschoen. een lap dat je er dus even omwond. Maar je moest hem nooit nat maken. Want sommige mensen zeggen wel eens: ja, als je met iets wat heet is. maakt je lap nou maar nat. Maar dan wordt die kokend. Dus een droge lap, het, dat glijdt minder. als dat je het nat neemt. Uh, we gaan even terug naar die voor de oorlog. Je zei er straks: uh, paardenhoeven. Uh, dat was uh, toch wel een, een, een, een, een leuke omzet. Maar je vader die, uh, zag het niet zo zitten. Nee, mijn vader had er hekel eigenlijk aan. En waarom? Hij, uh, nou, hij sprak altijd uh, in dingen. Uh, een paard was een edel dier, dus een paard was ondeugend als je niet luisterde wilde. En als jonge jongen heeft hij in Doetegum, waar hij vandaan komt, uh, heeft hij dan bij een smid geholpen. Maar toen hij hier op Zandvoort kwam dan en begon voor zijn eigen, toen uh, was hij daar al gauw, uh, daar begon hij niet meer aan. Want je had op, op Zandvoort had je de gebroeder Versteeg en je had Willem Versteeg in de Pakvelstraat. Waar zat Versteeg? Uh, die zat op Dorpsplein. Okay. Die zat nou over, uh, niet wat je de Jengs noemt, want in onze tijd was het natuurlijk het uh, volkskoffiehuis, ons huis. Ja. Daar had je de smederij zitten met een woonhuis, en op de hoekje woont er nog weer de familie uh, Koning. Heintje en een kruintje. <coughs> uh, we gaan even naar de muziek luisteren. Dit klinkt erg volendams. Wat is dit? De uh, kets. Dan ben ik toch wel warm, hè? Ja, heel warm zelfs. Ja. Heel warm. Mooi. Uh, dames en heren, dit is... Uh, als je luistert, is hier hem Oud Zandvoort. En we zitten op dit moment te praten met uh, Bob Gansner... over het verleden. En natuurlijk van de smederij Gansner. Uh, en uh, Bob uh, met zijn broer Hans weten daar alles van. Maar we zitten nu met Bob te praten. Bob... Uh, in het eerste blokje zaten we te praten over de smederijen in het algemeen. Ik wil me nu eens richten op de smederij Gonser. Waar en wanneer is de smederij begonnen? De smederij van mijn vader is begonnen in de Haltenstraat. Uh, waar later Piet Paap de visboer zat en uh, Piet Kerkman de vrachtrijder. Dat is naast de bloemenzaak van Loos tegenwoordig hè? Of, uh, nee, dat is naast de bloemenzaal van de jongens van Bluis. Van Bluis, ja, sorry, Die Bluis, ja. Die zitten daar nu, maar daarnaast was dus de spederij. En dat uh, heb je toen gedaan en de hele tijd met, uh, met een zwager van hem, Dirk Koper. Oké. Okay. Dirk Koper werd ook al Dirk de Smit genoemd. Even voor de geschiedenis: die Haltestraat was nog niet zo, per straat was nu. De, uh, ik, ik kan me herinneren dat Brokmeijer daar ook toen is begonnen in, de, in die jaren. Uh, mijn grootvader maar, had daar een, een, een paar huizen. We waren bezig met Bob Gansler... de eerste vestiging van de smederij Gansler aan de Haltenstraat. Bob, vertel even opnieuw. Daar ben je begonnen. Mijn vader maar, is daar begonnen met ja. een, een zwager van hem, Dirk Koper. Hij heeft daar uh, later zijn in die huizen zijn verkocht. En toen is daar uh, Piet Kerkman, de vrachtrijerij... en Piet Paap de visboer in komen wonen. Maar in die vishal die daarnaast was... Daar was de smederij gevestigd. Mijn vader heeft dat met zijn zwager gedaan tot uh, 1927. Uh, toen zijn ze uit elkaar gegaan. En toen heeft mijn vader een smederij laten bouwen op de Piet-Heinstraat. Waar ligt dat? De Piet-Heinstraat is, uh, als je ongeveer 50 meter van... Dat is het makkelijkste van Dirk van den Broek, 50 tot 100 meter, naar de Noord gaat. Dan liep daar vroeger de Piet-Heinstraat tot, eigenlijk in de Piet-Heinstraat, daarnaast was een duin, dat werd altijd het schuitengat genoemd. En dan zou je zeggen, dan kwam je bij die flat terecht, wat uh, later van het schuitengat omgedoopt is, een residence d'orange. Oké, okay. dat klinkt wel mooi. Ja, klinkt het wel, ja, dat was ook een upgrading, hè, zou ze tegenwoordig zeggen. En daar stond dus de Smederij. En de Smederij die stond nu, waar je ongeveer kan zeggen, uh, midden in de Engelbertstraat. Oké. Okay. Want hij stond, uh, de Piet, uh, wat je vroeger, ja, het, het stratenplan is veranderd, maar dat hoekhuis waar Bobby Smit woont, ja. uh, van het uh, schoonmaakbedrijf... Daar was een straatbreedte tussen van een meter of tien. En als je dan aan de overkant rechtdoor trakt, zat aan de andere kant van de straat, zat de vader met zijn smederij. Die heeft hij toen laten bouwen. En uh, ja, daar heeft hij tot 42 heeft gewerkt. En toen is de smederij afgebroken. Alles aan de boulevard ging plaats. Alles is uh, tot uh, goed 200 meter uh, vanaf, de, vanaf de kustlijn. Met de voet van de reep naar is alles afgebroken. En daar viel dus de werkplaats ook onder. Want het enige gedeelte van de straat... laten we maar zeggen schuin tegenover hem, is blijven staan. Dat zit nu in Engelbertstraat, daar zit die soarme tent in en dergelijke. En ja, waar de werkplaats stond, ging eraf tot weer een puntje naar beneden... ...waar Kaasla de Veer zat. En uh, onder andere Chris Steenke met zijn café... Uh, in die periode dat je vader begon, eerst in Straat, Spinheestraat en dan later op deze plaats, uh, waren er veel medewerkers uh, die in de smederij werkte? Uh, ik kan me als kind herinneren dat er iemand uh, die bij me hielp, dat was eerst met mijn oom samen. En later had hij uh, Bert van der, der Meijer. Dat was een zoon van uh, Willem van der Meijer. wij bekend als Blauwe Wimpie. Deze is voor de oorlog naar Australië geëmigreerd, deze jongen. Bij, bij mijn vader was er eentje, ja, ik denk het een jongen van een jaar of 16 was, Vlieland. Die bij hem werkte. En na de oorlog heeft nog uh, Willem, een broer van Bert, uh, bij mijn vader geholpen. En we zijn daarna. Toen we met z'n beurt eigenlijk in de zaak kwamen. We zijn uh, we zonder personeel verder gegaan. We hebben toen de beslissing genomen: nou wat gaan we doen? Uh, veel personeel is ook veel armoe. Of we doen het met z'n drieën voorlopig en dan zien. Was er geen concurrentie met al die smeerrijden voor de oorlog naar elkaar of onder elkaar? Of werden er prijsafspraken gemaakt? er werden geen prijsafspraken gemaakt er was wel een soort concurrentie maar ieder had eigenlijk zijn vaste klanten iedereen deed zijn eigen werk mijn vader had onder andere een opleiding gehad uh, die heeft voordat hij naar Zandvoort kwam heeft hij natuurlijk uh, op de Hembrug gewerkt hij heeft bestork gewerkt hij heeft in Duitsland gewerkt overal bleef hij ongeveer een jaar totdat hij daar de kneepjes van het vak kon wat hij, uh, wat hij weten wilde en dan trok hij weer verder. En hij is uh, als matroos, want zo is hij eigenlijk naar Zandvoort gekomen. In de Eerste Wereldoorlog, nadat hij uh, gediend had voor zijn nummer... is hij met de mobilisatie naar Zandvoort gekomen. En toen is hij op de post tussen uh, Zandvoort en Noordtuk. Daar zat een marinepost, zijn post. En daar is hij. En die, die haalde brood en eten... Haalde ze op Zandvoort bij Koning in de, in de Kerkstraat. Dus zo is Jan Troost. En zo heeft hij ook mijn moeder leren kennen. Leuk, hè? Als mijn troos zijnde. En jouw moeder is Zandvoortse? Mijn moeder is dus een Zandvoortse. Wij zijn allemaal Zandvoortse. Uh, ja, uh, wat is Zandvoortse eigenlijk? Mijn vader komt uitspronkelijk als soldaat van Napoleon. En zie naar de slag bij Waterloo zijn het weer soldaten geworden in het Nederlandse leger. Toen wilde er een, een van, zijn voor, van zijn grootvader, die wilde, moest politieagent worden, Kolderbaaier. En ja, die moest een Nederlandse nationaliteit hebben. Tot die tijd waren het altijd Zwitsers. En zo zijn ze dan in de Achterhoek terechtgekomen. Toen heb je uh, zijn vader, die zat op de Kruisberg. Dat was dus een... Uh, een opvoedingsgesticht van jongelui. Ik kom weer even terug, want uh, nu ga je al heel snel. Is de firma Gansner, is geen zonvoedse naam dus. Een Zwitserse naam van oorsprong. Een Zwitserse naam Kijk, van heb ik oorsprong. Goed geluisterd. Dat is een Zwitserse <laughs> naam van oorsprong. Pop, uh, we gaan weer even naar de muziek luisteren. En uh, Rob, gooi hem er maar in. Daar komt hij aan. En Anne is nu even te doen. Lekker hè, zo'n uh, zonnig weertje als vandaag. Rob, en wat een lekkere muziek is dit toch? Hè? Heerlijk? Ja, helemaal geweldig. Uh, uh, Luisteraars, dus we zitten gezellig te praten hier met uh, Rob, uh, Bob Gansner uh, over uh, het verleden van de smederij Gansner uh, in het kader van het programma ZFM Oud Zondvoort. We hebben net de hele geschiedenis gehoord van voor de oorlog, hoe dat ging met de smederij, waar ze allemaal gezeten hebben en wat ze maakten, wie de concurrenten waren. En ja, dan is de, het oorlog en het pand wordt afgebroken zoals de hele boulevard wordt afgebroken. En wat gebeurde er toen met de smederij? Uh, toen het pand afgebroken is, dat was in 1942, is uh, mijn vader uh, naar uh, waar nu Bruna zit... Later is daar de taxicentrale nee, gekomen. naast, naast Brune. Het was vroeger de, het veilinggebouw van Waterdrinker. Ja. Die heeft nog in de grote krog gezeten met een veilingbedrijf. En dat is toen uh, gevorderd. En omdat mijn vader ook lid van de, van de brandweer was... Uh, voor de, voor de motorvoertuigen... Uh, is hij in de hele oorlog hier gebleven. En toen heeft hij de, dat gebouw toegewezen gekregen... Daar is een gedeelte weer van gevorderd door de Duitsers. Die hadden daar aan de voorkant de wapenkamer zitten. Een herstelwerkplaats. En achter daar is later de smederij gekomen. En dan heb je tot uh, na de oorlog heb je daar gezeten. Oké, okay, en dan? Want en dan, dan, is de is er, uh, dan is er nog een, een, een korte pauze geweest... En daarna is hij uh, weer op Zandvoort begonnen. En uh, toen heeft hij dus dat gebouw laten zitten wat nu op het Schelpeplein staat. En dan gaan we even rekenen, dat is dus 65 jaar geleden. En dat is dus... Uh, dat is niet langer is. In 48, 47, 48 zijn dus de plannen gemaakt. Ja. Uh, toen is in uh, 48 is het dus gebouwd. De, de, de prijs die voor het gebouw was. Ja, goed. Dat, uh, tegenwoordig rijden er geen garage voor. Maar toen. Uh, het, het is dubbel. Het is steensmuren. Er zat geen spouwen. Dus het was een uh, eenvoudig werk. Gebouw. Alleen het springt er nu markant uit. Wat ik me herinner, dat is dat pand dat, dat gebouwd is, kan ik me herinneren. En daarachter, richting Torbekerstraat, was er nog helemaal niets. Daar was helemaal niks. Jullie waren het eerste pand, wat weer richting zee werd gebouwd? Uh, nee, tweede. Vanuit de Burenweg? Uh, vanuit de Burenweg gezien. Oorspronkelijke plannen waren om het gebouw, zoals het er nu uitziet... om dat terecht voor het café bluis te zetten. Ja. Want achter het pand zou ook nog een straat komen. Want daar zat oorspronkelijk een straat achter. In het oude uh, wegennet wat er was. En dan heeft mijn vader gevraagd... waarom kan ik niet voor het plein komen? Dan heb ik meer ruimte en, uh, voor mijn werk. Vrachtwagens. Uh, ja. En dat is toen goed gevonden. Vandaar dat we nou zo'n mooi midden voor het plein zijn. Maar dat hotel van Isolde, later Belhotel, dat was het eerste gebouw okay. wat daar gebouwd is. En okay. het tweede gebouw, dat was dus de werkplaats van mijn vader. Maar nou staat dat pand daar, in 1948. En dan uh, zegt je vader, uh, Bob, wat ga jij doen? Kom uh, je in de zaak of kom je niet in de zaak? Nee, hij heeft dat nooit gezegd. Hij oh. gaat, ja, ga jij maar leren, ga jij maar naar school doen? Ja. En uh, doe waar je zin in hebt. Nou, dat, is, mooi en dat is Nou, dat geldt voor mijn broer ook. En mijn broer Hans, die had er even meer zin in... om uh, in dat uh, smederijwerk door te gaan. Met die grote hamerslaan. En, uh, ook met die grote hamers. En droge dat is doek, natuurlijk... Kijk, dat is natuurlijk voor jullie die grote hamers... maar er ja. is natuurlijk zoveel fijn werk te doen... met een, uh, met een centimeter tot op de millimeter... Uh, dat is, uh, ja goed, dan moest je voor naar de ambasschool en mijn broer is dan later naar de ambasschool gegaan. Want we zijn eigenlijk allemaal eerst uh, geleerd. Ik heb drie jaar op de HBS gezeten, mijn broer die heeft uh, de ULO afgemaakt. Maar ik zelf zat altijd bij een oom in de kruidenierszaak. Daar hielp ik altijd en mijn broer die hielp nog wel eens bij mijn vader, maar ik zelf eigenlijk nooit. Dat wordt niet op prijs gesteld, de vader, want hij zegt, geen personeel, dus jullie moeten komen helpen. Ja had, wel, ja, had iemand dat, Wim van der Meij die hield bij hem. En af en toe, als het er erg druk was, dan uh, had hij wel eventjes een paar mensen die hij dan als noodhulp uh, inriep. Maar wanneer ben je erin gekomen in die zaak? Ik ben zelf ingekomen dat ik, uh, dat ik van school afkwam kwam in uh, eigenlijk eind 52... Uh, toen was het september en toen ben ik eerst nog een paar maanden op strand geweest. Want ik werkte bij een kruidenier, die uh, Piet Wegman, die een uh, zo'n strandwinkel had. En daar heb ik de laatste klanten gedaan. En toen kwam eigenlijk de winter aan. en We hadden een groot percentage haarden en kachels die door ons schoongemaakt werden, gerepareerd, schoos, schoos vegen. En... Het heeft eigenlijk niets met een smederij te maken, want ik weet dat jullie ook bij het opbouwen van strandpaviljoens altijd druk bezig waren, afbreken bezig waren. Dat jullie inderdaad schoorstenen aan het vegen waren. Het heeft niets met een smederij te maken. Nou, een uh, uh, uh, smid uh, repareerde ook kachels en maakte vroeger ook allemaal, allemaal pijpen uh, voor kachels. En schoorsteenvegen vegen? En schoorsteenvegen vegen, dat er allemaal bij. Okay. Kijk, daar deed je met zo'n kogel van bovenaf en later deed we dat. Uh, komen vaten. Dan moeten we steeds op dak. En ja, en hij zegt: als je twee pannen op de zij schuift, eigenlijk als dat je de derde stuk trapt, En, hij zegt, en toen voelt hij uit dat hij met een soort uh, staaldraad met daar een uh, een soort borstel aan. Hij zegt: de rook gaat van beneden naar boven toe. En hij zegt: waarom kunnen we dan geen schoorsteen van beneden naar boven vegen? en toen hebben we een soort bus gemaakt... waar die draad doorheen liep. En dan stond we aan te draaien... en dan werd hij zo omhoog gestuurd. En dan kwam hij ook kijken op straat. Ja, jongens, hij is er bovenuit. Nou, dan werd hij twee of drie keer heen en weer gehaald... en dan was de gevecht. We gaan weer terug naar de smederij, Bob. <lacht> Wanneer ben jij in de zaak gekomen? Ik ben zelf in de zaak gekomen in 1953. Ja, en wat moest toen, je doen? Ja, want ik moest in dienst... en in die tussentijd dat ik in dienst moest... dat was in, uh, in maart 1953... Kon, je, kon ik nergens terecht. Niemand wou je hebben. En toen zei mijn vader, nou ja, het wordt nou toch het drukst met haardere kachels en dergelijke. Kom je bij mij even helpen zolang. En ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Het is me zo bevallen. Wat waren je eerste klusjes die je moest doen in de zaak? Uh, nou, dat was onder andere kachels poetsen en kachels schoonmaken. En uh, dat moest op een zeer serieuze manier gebeuren. Je kreeg op je donder van je vader als dus niet goed was? Was hij streng? Nee, hij was heel, heel. Uh, rustig daarin. Hij zegt ja, die dan: dat, uh, Oh ja, denk, denk je dat alles eraf is? Kijk nog eens even goed. En uh, dan zegt hij: oh, Dat hoekje moet je nog even doen. Het was geen strenge man. Nee, hij was niet streng. Maar hij was uh, wel serieus. Hij stond voor kwaliteit. Je hoefde niet zeggen, oh, je loopt de kantjes eraf. Want daar, uh, dan was je nog niet klaar met hem. Hij was uh, zeer rustig. Maar ik geloof ook, als je goed kwaad werd... dat je beter even een straatje om kon gaan. Ja. Want dan was hij ook echt. Want er zijn wel eens uh, akkefietjes, wat ik van hem gehoord heb. En dat je zegt, oh, er gebeurde iets in de werkplaats... met een klant... wat hij erg onrechtvaardig vond... Dan, uh, dan ging de nee, dus dak, dakpannen eraf. Dan zou dat kunnen, niet in woord, hoor. Maar hij pakte er meteen aan. Oké, okay, maar dan komt ook jouw broer Hans in beeld. Uh, Hans die was natuurlijk, uh, die is twee jaar ouder, dus die kwam in beeld in 1951. want die wilde wel eigenlijk meer de kant van de smederij op. En die is toen uh, eigenlijk nadat uh, ze school hebben afgemaakt, een mühlow. Is hij in de werkplaats terechtgekomen? In de zwederij. En ja, toen zijn we eigenlijk, en dat hebben we al twee gedaan. Toen zijn we eigenlijk het vak gaan leren. Toen zijn we naar de avondschool geweest, allemaal. Uh, hij eerder dan ik natuurlijk. En daar hebben we dus het vak geleerd. De avondschool en mijn vader uh, erbij. Die ook ons als leermeester uh, diende. En, en dat, die hebben ons eigenlijk het vak bijgebracht. En het was hard werken. Het was hard werken. Dat moest zeker, want uh, als wij de haren de kacheltijd was... dan uh, werd er gewerkt tot s'avonds half elf. Want als de vorst aanbrak, dan moesten alle kachels klaarstaan. En dan uh, moesten ze gepoetst zijn. En ja, op Zandvoort had je veel mensen die vanwege de verhuur... dan moest de kachel moest weg. Want als ze verhuurd werd, dan die badgasten... Uh, die hadden geen stuin, dan was het goed weer. Dus die hoefden geen kachel te hebben. En dan werden ze in de werkplaats, vandaar waar we een grote ruimte hadden. werden ze bovenop zolder uh, werden ze opgeslagen. Want waren er toen nog kachels op kolen? Kachels op kolen. We hebben de hele evolutie meegemaakt eigenlijk. En daarna op olie? En... Uh, ja, je had, je had drie soorten kachels. Je had een kachel, een haardkachel en een haard. En uh, de ene, de kachel, daar kon je kooks in stoken. En de haard zat een los klepje op, daar hoefde je minder belasting voor te betalen. En een haard, dat was meer deftiger. En dan moest je ook, daar werd ook meer belasting voor betaald, als je die verkocht. Dat leuk. Dat waren, dat waren de, de, de haarden, mijn haardmodel, er werd een dreefje, wat er zeg was erop. Want dan kon je het opzetten, was er een haardkachel. Een, een pot koffie kon je erop zetten ofzo? Je kon de erop op warm houden en dergelijke dingen, daar werd die ook voor gebruikt. We gaan weer even naar de muziek luisteren. land van water en bloem, Holland Met je zee van woningnoot, met je politiek Van de regen in de druk En huppel de pup, we hebben de cup Kom laten we vrolijk wezen Holland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 en die Duitse markt in onze henschenkeut Alle mina's, kabouters, de fabeltjes brand. Moeder, wat een vaderland, maar ik kan je niet missen Moeder, wat een vaderland Rob, even... Leuk, hè? En oud, hè? En uh, oud. Dorus. Het is Dorus. Even voor de, de luisteraars. Deze muziekkeuze is samengesteld niet door Rob Horms, door, maar door Koor Draaier. Uh, maar Rob, die draait ze. en. Het is toch wel leuk. Het hoort erbij bij dit programma. Het past ook wel een beetje bij mij, hè? Ja, het past goed bij mij. <lacht> ja, dankjewel. Holland was dat. <lacht> we zitten aan tafel in het programma ZFM Oud-Zandvoort. En we praten met uh, Bob Ganser over het verleden van de smederij Gansner. Goed, uh, we waren gebleven dat uh, aan uh, het Schopenplein de nieuwe vestiging is gebouwd. En daar staat van vader met zijn twee zonen in de smederij te werken. Ehm... Uh, het gaat met vader uh, op een gegeven moment, uh, gaat wat minder, de gezondheid. En in 1968 uh, overlijdt hij. En uh, dan sta je voor de keuze, uh, geen vader. En dan sta je naar je broer te kijken. En je broer staat naar jou te kijken, van wat gaan we doen? Of is het anders gegaan? Nou, het is iets anders gegaan. Zeg het maar. Mijn vader uh, voelde natuurlijk op een gegeven moment, hij kreeg ook iets van, iets van een hartkwaal. Uh, en daarvoor al uh, zegt hij, ja jongens, uh, en zo is eigenlijk het hele leven, de oudjes moeten plaatsmaken voor de jonkies. En hij heeft al dus op een gegeven moment, jullie brengen je arbeid in, voor mij is het kapitaal, nou, de arbeid wordt omgezet in kapitaal, en toen heeft hij, uh, met een akte hebben wij dus, de, de werkplaats is toen verdeeld in, uh, in drie stukken. En wij hebben betaald met onze arbeid en mijn vader is toen overgegaan om een gedeelte van de hoekhouding te blijven doen. Uh, met uh, behulp van, uh, van mijn schoonzuster uh, Anne, de vrouw Van Hans. En daarna is het zo langzaam, succesfelijk, hebben we het eigenlijk helemaal, toen hij overleden is, is dat uh, naar ons toegekomen. En uh, Later is dat uh, eigenlijk, uh, ja, van mijn moeder is eigenlijk heel gewoon opgelost eigenlijk. Maar in, in, is... in, in, in, de, in de goede zin, ja, ja, ja, ja, ja. woords. Maar Bob, dat is toch een verandering. Want uh, voor die tijd uh, kon je terecht bij je vader als er een vraag was of een probleem was of wat dan uh. ook. En nu moet je het zelf oplossen. Uh, maar wij hebt ons uh, op een gegeven moment uh, dat we, als er werk aangenomen moest worden van de gemeente of uh, in de bouw, dan uh, kreeg ik een, een, een duimstok en dan zegt hij, ga jij maar even kijken. En dan stuurde hij mijn broer heen en dan ging hij zelf heen en hij zegt, dan reken je thuis maar eens uit wat het moet gaan kosten en dan gaan we met z'n drieën om de tafel zitten. En dan zeg jij, nou, dan gaan we bespreken de prijs. ...wat je, jij in je hoofd hebt. En zo werden eigenlijk alle werken uh, in het begin allemaal met z'n drieën besproken. Dus je kreeg de leerschool. Dat je zegt, uh, ja, zijn inzicht. En ach, dan kijk je wel eens de ene, kijkt zwaar tegen iets aan, tegen de ander. En oh, dat doen we zo. Uh, nou ja, zo heb je toen hij dus uh, na zijn overlijden, waren we wel al zover dat wij berekeningen uh, eigenlijk de laatste jaren daarvoor al zelf maakten... en dat we dan met hem bespraken de... uh, of het goed in elkaar zat. En dan kregen we advies van hem. Heel goed. Dus hij was echt uh, ja, een goede leermeester. Hoe was, hoe was de verdeling tussen Hans en tussen jou in de Smederij? Uh, heel goed. Ja, maar hadden jullie afspraken onder elkaar van jij gaat naar buiten en jij blijft binnen? Of... Nou nee, dat is later is er, is er wel iets in gekomen. Hans had natuurlijk al een paar jaar ervaring voordat ik erin kwam. Uh, maar in diezelfde tijd is natuurlijk ook opgekomen de verandering van het stoken. Van kolen gingen we naar olie, en van olie gingen we naar gas. En met gas, toen dat er was, kwamen we weer aanreiken, eigenlijk met de loodgieters. Want er is een groot maatschap was er toen de ombouw aardgas kwam. Van stadsgas naar aardgas. En toen kwamen we eigenlijk in conflict gedeeltelijk met de, met lood, met de loodgieters. Omdat wij kwamen van de kolenkant af. En dan hadden we hadden de klanten die zeggen, ik moet een gaskachel hebben. En dat konden wij toen niet leveren. En toen hebben we dat gedeeltelijk gedaan met een andere loodgieter samen. Maar... Die wilde wel leveren, maar dan zeiden die andere loters, nee, maar dat is een klant van ons. En een klant van mij. Dus dan grepen we er nog naast. En toen zijn we dus verder gaan studeren. En toen hebben we eigenlijk wel iets van een scheiding gekregen. In die zin, meer technisch. Uh, dat, ik de, dat ik zelf de, de gaskant had. Uh, en water, want dat moest je erbij leren, want dan kreeg je uh, ruzie. Oh, hebben jullie een daar gekocht? Ja, met de smit. Nou, ik ben de loodgieter, dat komt niet meer. Toen zeiden ze bij ons, ja maar mijn kraan lekt. Vandaar eigenlijk dat we van het smederijbedrijf... helemaal zijn omgeschakeld naar gas en naar badkamers, tegelwerk. Ja. Het, uh, het hele bouwpatroon. En dat hebben we dus eigenlijk gezamenlijk, zijn we daarin ingegroeid. Dat is ongelooflijk. Tot zelfs op dak, dat je zegt met zinkwerk, uh, dat we hebben gedaan... Maar zie je de evolutie, ik ben begonnen met het programma over die smid. Die ja. in mijn ogen voor een grote pot vuur staat met een stuk staal en een zware voorhamer. Ja. En dat je nu aan de gaskachels bezig bent. Ja. Wat een evolutie dat is geweest. Ja, natuurlijk. En op een gegeven moment hebben we gezegd, toen je op een bepaalde leeftijd kwam. Jongens, uh, want toen kwam de centrale verwarming. Uh, dan loop je eigenlijk zo'n beetje tegen de... Tegen de 50, 60 zit je aan. Uh, moet je dan weer in de schoolbanken gaan zitten? Moet je die hele evolutie meemaken? En toen kreeg je ook dat dus de CV en het gasbedrijf... Uh, ook hele verandering maakten in het systeem... van uh, erkenning en goedkeuring. Uh, waardoor je zoveel... Uh, ja, boekhoudkundigen en lijsten en hoe het verwerk gedaan wordt. Zoveel administratie kreeg dat we hebben gezegd... Dan, wij gaan niet verder meer. Wij blijven wat we houden. En uh, dat is... Uh, daar hebben we zat aan. Maar in welk jaar ben je gestopt samen met je broer? Uh, we zijn zo gestopt in 2000. Dus dat is nu uh, ruim tien jaar geleden. Ja, jaar zo tien geleden. jaar geleden. Nog een paar, we hebben nog wel, ik heb nog één klant, maar die is 94. <lacht> <lacht> en hij zegt, jij moet komen. <lacht> en wat doe je dan? Nee, joh, Dan doe ik uh, zijn gijzer. <lacht> maar het, het, is meer, het is meer voor de gein dat we er naartoe gaan. Dan dus, eerst koffie drinken gaan we. En dan zei oh ja, we moeten die gijzer ook nog even schomen. <lacht> maar dat is eigenlijk mijn laatste klant die ik nog heb. <lacht> Hou meneer Hogewerf, de, Houd hem, ja, dus... hou hem in ere. En nog één, nog eigenlijk één dame heb ik nog in de ja. die woont op de Ranje Dan ga we ik gaan... nog wel even de gijzer doen. We gaan even naar de muziek weer. Ja, dit hebben we niet meer in stand Kermerskwanten. <lacht> Wat was dit op? Dit waren de kermisklanten, echt waar. Nou, okay. Met dank aan Cor uh, Draaier. Ja precies. <laughs> Cor, goed gedaan. Uh, we zitten binnen het programma ZFM Oud-Zandvoort met Bob Gansler. En we komen eens een beetje naar het einde van het programma. We hebben het leven van Bob Gansler van het uh, begin van zijn vader helemaal doorgenomen. De smederij Gansler. Uh, en we hebben begrepen dat in 2000 een einde komt. Maar ik kijk even terug op het lange verleden van Bob Gansler. Wat heb je nou voor leuke dingen meegemaakt toen je aan het werk was voor de smederij? Ja, wat maak je voor, wat maak je voor leuke dingen mee? Dat zijn meestal momentopnamen. Dat zijn er natuurlijk zoveel. Uh, wat, er, wat er gebeurt. En dat is vaak zo... Uh, op het moment is het dan vrij leuk. Eén ding, dat, dat blijft me altijd nog bij. We moesten uh, met mijn broer in, uh, in Planoord, in Nieuw-Noord. Moesten we bij uh, iemand uh, de schoorstenen repareren. En we zaten op dak de schoorsteen te uh, gevegen. En toen, en passant, namen we dan een... Als er wat stuk was van dakpannen en dergelijke. Dat namen we dan uh, meteen even onderhandig. Dus ik sta aan de trap bij de goot. En de mevrouw die komt naar buiten. Ik zeg, ja, ik zeg, mevrouw, ik zeg, ik moet even een pan hebben... Oh, ze zegt, ik zal er wel even pakken. Even daarna komt ze met twee pannen. Ze zegt, welke moet je hebben? Die kleine of die grote? Ik zeg, nee mevrouw, wij willen een dakpan hebben. Oh, oh, oh, bedoelt u dat? Ja, dat was het. Dan zei het de bevullig van het lachen. Ja, natuurlijk, voor ons was het natuurlijk. Hè. En er is het vaak zoiets, joh, geef even een pan aan. Ja. Ja, dus bepaalde dingen die je dan, daar uh, dan, als het weer anders voordoet... Je dat die uitdrukking, die hou je er aan in zitten. En het haantje, hoe is het daarmee? Uh, ja, we hebben wat onze werken betreft. Ja, ik loop nog wel eens door en dan kijk ik wel eens zo in het rond. En uh, dan denk ik uh, het raadhuis, de scharnieren die er aan de, aan de luikjes zitten. Maar we kijken ook het, haantje, uh, het schip van het raadhuis, wat uh, door Pieter Geer gemaakt is. Uh, dat hebben we ook in de werkplaats gehad. Toen wij... even, het schip in het raadhuis? Ja, het schip van de raad is het raadhuis. Dat wat bovenop het raadhuis staat. Dat noem je het Die weet van. Dat is een schip. Oké. Okay. Dat is een schip. Dat is een driemaster. Is me nooit opgevallen. Ja, zie je wat, dat is het waakje Je loopt door een dorp heen en er zijn zoveel mooie dingen. Uh, punten eigenlijk. Uh, waar iemand zo langs heen loopt. Totdat je zegt. Hé, hey, moet je eens naar kijken. Zo vind ik het station wat we hier hebben. Dat is er hiernaast wel een spraatje. Maar het station, als je op zand verstaat. Als je dat nou eens gaat bekijken. Je loopt er rondom. Je kijkt van buiten. Je kijkt naar binnen. Wat voor mooie dingen er allemaal in zitten. Echt? het haantje van de kerk? En het haantje van de kerk. Op een gegeven moment. Dat hebben uh, jaren vastgestaan. En er zat al. Uh, ja, ze noemen dat een taats. Dat was een soort. Uh, een staaf met een keiltje erin waar ik er een knikker in zat. En daar zat een soort kop overheen, een kom, waar de haan opdraaide. Maar op een gegeven moment was hij aan de bovenkant doorgesleten, of verroest. En toen kwam hij vast te staan. Hij die hele tijd vastgestaan. En toen werd er dan een, een, een loodgieter, omdat ze dachten dat het werk was. Dat er lekkage en dergelijke was. Is er een loodgieter uit Haarlem geweest en die hebben hem maar afgehaald. En toen kwam hij bij ons in de werkplaats en zei jong, ik heb dat ding hier het van de niet kerk... Zo, het is niet zo makkelijk om dat ding van eraf te halen. moet je dan nou een meteen uh, hij is toen met een, uh, met een hoogwerker erop geweest. En toen zei ik, nou we willen hem wel doen, want het moest tussen al het werk doorgedaan worden, gauw. Ik zeg, we willen hem wel klaarmaken, maar we moeten mee omhoog. We moeten mee met de hoogwerker omhoog, om erop te gaan zitten. En toen zijn we er ook mee gegaan. We hebben dat uh, is niet klein. Het is een, een, een, zeker een meter hoog, denk ik. Als... Wel, nee. Hoor, de dingen, dat is misschien 60 cent 60. Oh. 60. Het lijkt verschrikkelijk. Hij is breed. Ja. Maar ten opzichte van de hoge. En het leuke was toen we dat haantje van de kerktoren in de werkplaats hadden staan, want we moeten wel ergens foto's bij ons van Zwalken. Het achterligje is het oog van het haantje. Dat rode reflectortje zit links en rechts in dat haantje van de kerktoren. Dat is het achterliggen van de fiets. Is er achterliggen van de fiets. <lacht> en toen het mooiste was dat we hem er bovenop gezet hadden, toen, uh, geen batterijtje ja, erbij dat hij aan en uit ja. gaat. Nou, gelukkig nu, toch had je dat gelukkig nog allemaal niet. Die kusten, dat kunst een vliegwerk. Nee, maar toen zaten we met die hoogwerker er bovenin met z'n drieën. En toen gingen we terug. En onder dat haantje, daar zitten, daar zitten drie letters van, uh, van de windwijzers allemaal. En toen uh, had die kraandrijver die had een geitje met ons. Want die deed ik zelfs te pakken krijgen, omdat we per se, per se daar naartoe boven wilden. Maar toen zakte hij en toen bleven we aan de letters. Dan wordt het aan de letter W hangen. Dus, maar hij, dat karretje, dat kuipje zakte nog. Dus we stonden op een gegeven moment helemaal scheef. Dus met brullen, toen gingen we weer omhoog. En eindelijk met veel rukken konden we loskomen van de W. En toen uh, wou hij ons om te pesten. Toen liet hij ons met een rotgang naar beneden zakken. We stonden in de tijd van een seconde te meten me beneden. <laughs> met die kraan. En je maagde zo zoiets in je keel. Oh nee hoor, dat was, dat was lachen <laughs> Maar ik vind de openbaring dat er een fietsliggie in die haan zit ja. Dat is wel fantastisch ja. <coughs> Bob, we komen tegen het einde van het programma um, Je hebt uh, prachtige verhalen verteld We hebben weer een heel stuk geschiedenis van de Smederij Gansener gehoord Hoe het begonnen is, hoe het geëindigd is Het pand is Godsdank niet afgebroken je dochter uh, heeft er nu de atelier... Nee, het is verhuurd aan een atelier. Hoe is het? Bob, ja, zeg maar. Ja, nee, het is, uh, het is verkocht. En het is verkocht aan de familie Kuil en de vrouw Ellen. En wij zijn daar zeer blij mee. Goed zo. Als je nu in de werkplaats komt... wat ja. deze mensen ervan gemaakt hebben en helemaal opgeknapt... Ja. Nou, uh, ja... Het hebt weer een terechte plaats gekregen. Het pand blijft bestaan voor de toekomst. Nou, dat gaat niet gauw weg. Bob, enorm bedankt voor je komst naar de studio. Eh, dames en heren luisteraars, ik hoop dat u ook genoten heeft... van dit uurtje Feest van Herkenning over Oud-Sanvoort. Volgende week, dan is eh, in verband met Koninginnedag geen uitzending... en zaterdag 7 mei gaan we weer praten met Volker Bloemen... over de geschiedenis van het gasbedrijf... en de geschiedenis van de matenleiding hoe is dat allemaal hier gekomen waar stond het en wat is de geschiedenis daarachter en dan op 14 mei gaan we met de tram naar Zandvoort en onze aller komt dan naar de studio om te praten over de historie van de tram naar Zandvoort wij wensen u Rob Harms bedankt voor de techniek graag gedaan Schors eh, van Dam bedankt voor de knoppen en de draden een kort draaier die ergens in Terschelling zit. Met de lauwers, de redboot die op dit moment wordt uh, gebracht naar een museum. Wij allen uh, wensen u zeer prettige paasdagen. Geniet van de zon, geniet van elkaar. Maak geen ruzie. En uh, we zien u graag weer terug de volgende keer.